Weg van Wenen Een hoorspel in vier delen, geschreven door Thomas Ulrich en geregisseerd door Hero Muller. Vandaag het vierde, tevens laatste deel. Tegen deze gang van. Sst. Nu zag je naar binnen. Ik ga voor. En de deur niet dicht doen, maar op een keer laten staan. Zo goed, mevrouw? Ja, ja. Blijf achter me. Ik heb er een volg. Maar als ze gevaar. Dan zal ik heus niet aarzelen om te gaan schieten. Goed, mevrouw. Daar, onder die deuren, ligt streep. Inderdaad. Waar lichtbrand zijn mensen. Kom mee. Is de stem van meneer Winter? Waar uh, Winter is, moet ook Eriksson zijn. Max, ga hier naast de deur staan. Uitstekend beval. Wapens, het sneeuw hem oh, ook! Irene! Wauw! Van de met hand! Vuile verraadster! Vuile verraadster! Dat was een eerste waarschuwing, lieve Igor. Ik hoop dat dat de laatste is. Irene? Verrekkers, we al eens gehad hebben, krijgen we dat ook nog. Verklaringen volgen ter bestemde plaats. Eriksson, handen netjes naast elkaar op je bureau, zodat ik ze kan zien. En jij, Janos? één verkeerde beweging? Je weet dat ik uitstekend kan schieten. Je verbaast me, Irene. Ik had je intelligenter gedacht. Ach, voorlopig lijk ik de zaak toch in handen te hebben, beste Eriksson. Ja, ik zweer je, vuile sloerie, dat ik je te pakken zou krijgen. Jij hebt altijd meer gepraat dan gedaan, hè, beste broer? Wees blij dat ik je alleen maar in je hand geschoten heb en niet ergens anders. Wat dat betreft ben ik het met je eens, Irene. Op dit moment heb jij de touwtjes in handen, maar lang kan dat niet duren... Er komt een moment dat wij weer tegenover elkaar staan. Of het moest zijn dat... dat ik jullie hier nu een kogel door je kop schoot? Hm, dat bedoel je toch niet waar? Inderdaad, maar ik geloof niet dat jij daar het karakter voor hebt. Ach, ik heb daar het karakter niet voor. Mis, ik had dus toch gelijk. Alleen omdat ik dat wilde. Mag ik eindelijk eens weten wat er eigenlijk aan de hand is? Het lijkt me dat dat wel duidelijk is. Een paleisrevolutie. <tus> ja, zo zou je dat kunnen noemen. Maar je weet toch even goed als ik, beste kind... dat de meeste paleisrevoluties mislukken? De meeste? Blijven ja. jullie de hele nacht nou zo doorpraten? Nee, neem me niet kwalijk, lieve Axel. Ik geniet altijd van die discussies met Erikson. Ze stimuleren me. Ik zou jou wel eens stimuleren. je laat ik je nu eens en voor altijd zeggen je mond te houden. Sloerig! Hou je mond, Igor. Ze heeft gelijk. Max? Tot uw dienst, mevrouw. Nou, nou, nog mooier. Allemachtig. Max, waar kom jij vandaan? Uitleg komt later wel. Eriksson, sta op en ga naast Igor en Janosch staan. Ja, zo. Zo is het Vol ver genoeg. Geheel tot uw dienst. Hoogheid. Janos, de sleutel van die boeien. Gooi ze op, op de grond. Chef, doe wat ze zegt, Janos. Straks kunnen we op ons gemak met haar afrekenen. Ach, je hebt je personeel aardig onder de duim, Eriksson. Tot voor kort, ja. Max, pak die sleutel en maak Winter en Bob los. Komt in een geval. Janos, Igor en Erickson, nu als de donder kleren uittrekken. Uh, uh, uh, je nou helemaal. gek geworden? Absoluut niet. Of schaam jij je voor je zuster? Ik heb geen zuster meer. Hm, des te beter. Nou, komt er nog wat van? Uh, we kunnen maar beter doen wat ze zegt. Heel juist. Axel, ja? Rap hun kleren op en leg ze op een hoop voor de deur. Ja, in orde. Dat ook, Eriksson. Verdomme, doen? Hm, alles uit. <laughs> Max. Die ben ik kwalijk. Mm -hmm. Meneer, mevrouw. Al goed. Bob. Zou jij die drie met hun eigen handboeien aan elkaar willen klinken? Met genoeg, hoor. Wat ben jij eens helemaal van plan. Oh, daar komt jij gauw genoeg achter, broertje. Wees over. Muurvast. Ja. Ik heb alle kleren. Als het dit zo'n precaire situatie was, zou het klucht zijn. <laughs> Dat ben ik met je eens, Axel. Maar we zijn er nog niet. En daar zeg jij een heel waar woord. Ik had het over ons, niet over jullie. Jullie zijn bijna aan het eind van de rit gekomen. Jij durft ons toch niet te vermoorden. <laughs> het komt alleen niet zo goed uit op het ogenblik. Kun je jullie alleen maar belachelijk maken. Axel, hm? steek die kleren in brand. Wa -wa -wa? Dat kun je niet doen. Begin je het nu eindelijk te begrijpen. Hier, vermoord ik je voor. Grote woorden, grote woorden. Stop er wat stukken papier tussen de brand. Ja, ja, dat had ik een wel gedacht. Zo, zo, zo, naar je zin. <laughs> Uitstekend. <laughs> ja. Max en Bob. Jullie gaan naar buiten kijken of het dus veilig is. In orde, kom mee, Max. Ik uh, blijf liever. Doe wat ik zeg. Uh, uitstekend, mevrouw, alhoewel. Ik... Max. Goed, mevrouw, ik ga al. <coughs> Brandt het? Ja, de of flink te roken. Des te meer. Willen de heren nu keurig ja. op de grond gaan zitten? En zonder protesten? Zo, dan moeten wij nu afscheid van jullie nemen... Ik neem aan dat jullie over een half uur wel uit deze precaire situatie bevrijd zullen worden. En als dat nou eens niet zo is? Mm, dan spijt me dat. Vooral voor jou, Janos. Maar ja, wie met vuur speelt. Ja, ik begrijp. Die rijden, we moeten maken dat we wegkomen. Jij eerst. Ja, oké. Okay. Dan heb ik nu de eer u te groeven, Vuile Wij ontmoeten elkaar nog wel. Wees daar maar zeker van. Ik zal me erop verheugen, als het zover is. Goedenacht. Hier, de auto van Igor. We ja. te maken dat we wegkomen. Ja. Over een paar minuten zal de brandweer gewaarschuwd ja, worden. Ja, ga graag. Tot vandoor. Nou, niet als ik er wat van begrijp, ja. hè. Dat was ik, uitleg komt straks. Na een hete douche in de flinke borrel. Ja. Schiet op, in de auto. Mevrouw, oh. oh. oh. meneer. Ah. Oh, dank je wel, Max. Dat is net wat ik nodig had. Dankjewel, hoor. Whisky is voor Bob? Ja, bedankt. Ook ik zou zelf ook maar iets te drinken nemen, Max. Als ik zo vrij mag zijn... Ja, je mag, je mag. <laughs> slotte ben je door ons in een hachelijk avontuur betrokken, inderdaad. In mijn in gebeurtenissen in mijn anders zo geordend leven, meneer. Nou, als je zover bent. Hè? Uh, Wacht, nou, op ons alle gezondheid. Uh, en ja, dat kost. we dan nog wat lang vermogen genieten. Goed, jeeus. Santé. Dat had ik net mm. nodig, hoor. Uh, ja. ja, anders ik ah. wel. Ik begin nu pas de zenuwen te krijgen. Nou, Irene, die was fenomenaal. <laughs> Zo voelde ik me helemaal niet, hoor. Ik had het gevoel alsof ik ieder ogenblik door de knieën kon gaan. Letterlijk. Als oh, ja? ja. ja, ja. Een fantastische operatie. Laat <laughs> ja, ja, ja, fantastisch. ik uh, mijn welgemeende geluk aan toevoegen? <laughs> <laughs> Dank je, Max. Mooi. Mooi. Maar, maar, nou je uitleg, zeg. Ik wil nou echt wel eens weten waar we eindelijk aan toe zijn. Er zijn natuurlijk van allerlei schokkende dingen gebeurd, maar hoe het nou echt in elkaar zit, dat zal jij eens moeten vertellen, Irene. Ja. Ja. Ja, het, euh, het is allemaal een beetje moeilijk. Begrijpelijk, natuurlijk. Ik moet jullie vragen om alles wat ik ga vertellen als een geheim te beschouwen. Je hebt mijn woord. Ja, ja, ja, het mijn ogen, hoor. Mijn lippen ja, zijn voor zich. Ik, ik ben u volledig toegewijd, maar dat wist u al. Nee, dank je. Ja. Uh, Axel, ik ja. wilde je eerst even iets laten zien. Mijn laten zien? Kijk, ja. Heb ik het? Uh, Dit? Hier, ja. Ach. Kijk. Alsjeblieft. Carte d'identité. Van machtig. Franse geheime dienst? Jij bent lid van de Franse geheime dienst? Ja. Van een afdeling die zich bezighoudt met industriële contraspionage. Dat neemt u me niet kwalijk, maar is dat wel een respectabel beroep? Nee, nee misschien niet, maar je moet tenslotte leven. Hm? Ja. Het spijt me, Max, maar als ik je teleurgesteld heb... Maar u bent toch wel een koninklijke hoogheid? <laughs> ja hoor, oh. Raszuiver. <laughs> ja, dan nou, kun je wel lachen, maar ik begrijp er niets van hoor, echt niet. Nou, laat me dan even bij het begin beginnen. Ja, hoe heerdoe, liever. Een paar jaar geleden kreeg onze dienst inlichtingen op een klein groepje spionnen... die zich op een uiterst geraffineerde manier bezighielden... met industriële en economische spionage. Ja. Allerlei hoogstvertrouwelijke zaken van grote industrie bleken opeens aan concurrerende firma's bekend te zijn. Ja, zelfs industriële atoomgeheimen uit Frankrijk doken opeens op in Japan. Ach, ja. We wisten dat er een groep spionnen bezig was die zich van de geheime meester maakte... ...en ze vervolgens aan de hoogst biedende klant verkocht. Mm -hmm. Na een periode van lang speurwerk kwamen wij achter dat Ericsson het brein achter de organisatie was. Ericsson, ja, ja. ja. Maar zijn medewerkers kennen we niet... We wisselden, begrijp je, en werden nee? telkens maar voor één kapé ingehuurd. Twee jaar geleden kreeg ik de opdracht om me in de organisatie van Eriksson te dringen. En zo van binnenuit de zaak op te rollen. Aanvankelijk een onmogelijke opgave, dat ja, begrijp je. Ja, ja, ja, ja, ja. Ik bedoel, iedereen wist natuurlijk wie Eriksson was en wat hij voor smeerlapperij uitgehaald mm -hmm. had. En nog uithaalde. Maar hoe in zijn nabijheid te komen, en nog moeilijker, hoe zijn vertrouwen te winnen. Zodat ik als lid van zijn organisatie beschouwd zou worden. Ja, ja, ja. Toen opeens had ik geweldig veel geluk. Ik ontmoette namelijk mijn broer. Igor. Mm -hmm. ja, ja. Ja. We hadden elkaar in jaren nauwelijks gesproken, laat staan gezien. Hij was altijd het zwarte schaap van de familie geweest. Altijd op zoek naar het grote geld en altijd balancerend op de rand van de afgrond. Ja, dat is wel ja, <laughs> Je kent hem. Enfin, ja. we ontmoetten elkaar heel toevallig in Parijs. Ik deed me voor als een wat aan lagere, walgeraakte playgirl... die voor goed geld tot heel wat in staat en bereid was. Hij trapte erin. En bracht me in contact met iemand die mij in heel korte tijd heel veel geld kon laten verdienen. Wie beschrijft mijn verbazing toen ik... een paar dagen later aan de grote Eriksson zelf voorgesteld werd? En toen, ja. oh, oh, oh. Nou, hij vertrouwde me vanaf die eerste ontmoeting. slotte was ik de zuster van zijn vertrouwdste medewerker. En blijkbaar scheen hij te denken dat het familiebloed zich niet zou verlogenen. Even zich behoorlijk even gisteren, hè? Nou, tot mijn geluk, ja... Al heel gauw begreep ik dat hij zich niet langer met industriële spionage bezig hield, ...maar ook met politieke. Mm -hmm. Hij was namelijk met een zaak bezig voor een of andere inlichtingendienst... ...uit een land in het Oostblok. Ja, ja, ja, ja. Er scheen een lijst met actieve ondergrondse verzetstrijders te bestaan... ...die het verzet in Tsjechoslowakije had gereorganiseerd. Die lijst, geplakt achter een miniatuur van Holbein... ...moest, ja, moest hij hebben. hebben. Ja, Precies. Ja, ja, ja, ja. Als hij eenmaal in handen had, zou hij 1 miljoen dollar uitbetaald krijgen... Plus dat miniatuur. Die lijst werd door een Tsjechische vrouw naar Wenen gesmokkeld. Een vrouw die ooit is door een Nederlandse agent gered werd. Ja, dat was Tom Kruisen. Ja, precies, ja. Tom Kruisen. Hij zou de lijst en het schilderijtje in ontvangst nemen... en voor het transport naar de Verenigde Staten zorgen. Bij aankomst van Kruisen in Wenen... werd hij vervolgd door Janos en mijn broer. Naar het adres van Elena. Mm -hmm. Daar aangekomen bleef Igor wachten... en ging Janos nieuwe instructies halen bij Eriksson. Toen hij terugkwam zag hij net Kruisen de deur uitgaan... Hij schoot, raakte kruisen in de maag. Ach, ja. Op dat moment werd de deur weer opengetrokken, kwam Elena naar buiten rennen en sleepte de kruisen naar binnen. Bang dat ze de politie zou bellen, bleven Igor en Janus wachten. Maar toen er niets gebeurde, drongen ze de flat binnen en vonden de vogels gevlogen. Ze waren kennelijk via de brandtrap ontvlucht. Er zit erin, natuurlijk. Elena heeft toen kruisen naar een veilig adres gebracht en daarna zelf het miniatuur en de lijst verstopt. Ze moesten immers wachten op een nieuw contact mm. of, nou, als dat niet kwam, op nieuwe instructies. Mm -hmm. Ons stond toen inmiddels ook niets anders te doen dan te wachten op nieuwe ontwikkelingen. En die kwamen in de persoon van jou, Axel en van Bob. Ja, maar ik, ik wist van niks. Ik wist alleen dat Tom werd vermist en dat zijn vrouw doodsangst uitstond. Oh. was de het een oude makker van mij, Tom. En ik vond het de natuurlijkste zaak van de wereld om te proberen hem te vinden... en, als hij in moeilijkheden was, hem te helpen. Ja, ja. maar toen Erikson jouw naam hoorde, was hij ervan overtuigd dat jij de nieuwe contactman was. Ik? Ja, ah. hij kende ah. je reputatie hebben voor Igor aan mij jou in de gaten te houden. En Janus moest Bob volgen. Ja. Hm? Met bekende gevolgen. Janus hm. schoot Elena neer. Jullie kregen een aanval met een oh, oogboot te verduren... Ja. die God ja, mislukte. Ja, ja, ja, ja. Nee, maar, maar hoe wisten ze nou waar wij elkaar zouden treffen? Hè? Uh, nee? Van mij. Van jou? Ja. Ja, ik, ik moest geloofwaardig blijven. Hè, hoewel het mij wel aardig moeite gekost heeft. Ik wist hoe meer mijn broer is, maar... Nou ja... Ik heb het, geloof ik, wel een beetje goed gemaakt. Hm? Ja, ja. Uh, uh, uh, Max, schenk nog eens wat in als je wilt. Hoe, hoe uh, bedoelt u, meneer? Nou, uh, gewoon een fles leeg schenken en een glas. Weet je wel? Oh, ja, fles... ja, niet, niet, niet, niet kwalijk. Nee, ja. Helemaal niet, hoor, helemaal niet. Ik moet zeggen dat ik ook wel een beetje onthutselig ben. Ik, ik kon niet anders, Axel, begrijp je? Ik moest het zo doen, anders zou mijn hele missie mislukt zijn. Ja, nou, dat begrijp ik natuurlijk wel. Maar dan heb ik er wel een beetje moeite mee. Ach, ik ben romantisch genoeg om te geloven dat onze eerste ontmoeting iets meer was... dan alleen maar een handeling van een actief geheim geheimagente. Max. Dat was ook Zek. zo. Eh? Ja, dat was ook zo. En daarom heb ik nu gehandeld zoals ik gehandeld heb. In strijd met mijn opdracht. Alsjeblieft, mevrouw. Dank u. Als u mij vergunt te zeggen... Ik bedoel, ja. ik kan me uw handel heel goed voorstellen. <laughs> niet u niet kwalijk. Oh, ja. dank je, Max. Alsjeblieft, meer. Ja, dank wel, mevrouw. Uh, ja, bedankt. Als u mij vergunt, zou ik een toast willen uitbrengen. Ja, ik weet wel dat het mij niet past, oh, maar in dit bijzondere graag rustje, geval... gang, hoor, Max. Graag rustje, Dank u, gang. meneer. Ik zou willen drinken op diegene die gekozen heeft... tussen plicht en hart, tussen onmenselijkheid en menselijkheid... op haar koninklijke hoogheid, prinses Irene Toegoff. Oh, oh. Dank u, Max. Ah, drink eens, ja, drink, ja, drink ja. ik ook ja, op, ja, ja. Ja. Ja, ja, ja. Proost mm. Zo. Zo, dan nou weten we waar we aan toe zijn. Uh, maar wat gaan we nu doen, hè? Want het is duidelijk dat Ericsson een en ander niet op zich zal laten zitten. Nee, dan kan je begrip weer nemen. Het is dus zaak om zo snel mogelijk weg te komen. Naar huis, met de miniatuur. Je hebt het dus. Laten we zeggen, ik weet waar ik het kan vinden. Hoe oh, dat... Oh, dat is geweldig. We moeten ons in twee groepjes splitsen. Dan gaan Max en Irene per trein naar Amsterdam. Bob en ik zaten er een vliegtuigje naar huis. Een vliegtuig met piloot? Uh, nee, nee, ik ben zelf een vrij goed vlieger, zeg ik het zelf. Oh, Overal ja. uit mijn diensttijd. <laughs> ja, maar maar niet allemaal he, niet goed vliegen. Sommigen wel, sommigen <laughs> niet. Hè? En wie neemt de bij mee? Uh, dat beslis ik pas morgen. Waarom morgen pas? Nou, hoe minder ieder van ons weet, hoe beter dat is. Oh, nou, het is geen kwestie van vertrouwen, het is alleen een kwestie van praktische ja, veiligheid. Ja, ja, ja, ja. Hè, kijk, als, als Erik van jou of Max of Bob vannacht nog te pakken krijgt, weten jullie niet waar dat miniatuur is... En ik zal ervoor zorgen dat ze mij niet te pakken krijgen. Nee, maar, nee, het lijkt misschien wel een overbodige voorzorgsmaatregel. Nee, maar ik, ik vind het toch prima zo. Ja? Ik vind het prima. Nou, verhuiten maar. Ja, voor. ja, ik heb misschien wel gelijk. Ik geloof dat we nou maar, maar moeten gaan slapen, lieve mensen. We hebben een drukke nacht achter de rug en morgen wordt het nog veel drukker. Mm. Slapen? Huh? Zei je toch, Axel? Uh, ja, ja, slapen. Nou ja, dus slapen. Nou, niet meteen. <laughs> nee, dat denk ik ook niet. Niet meteen. Ja? Met wij. Winter en zijn assistent hebben een vliegtuig gehuurd. En reine? Ja, die is nog in het hotel. Jano houdt de zaak in de gaten. Waar ben jij nu? Op het vliegveld. Goed. Probeer achter het vluchtplan van Winter te komen en huur ook een vliegtuig. Ja, maar ik kan niet vliegen. En de piloot is de link. Ik kan vliegen. Zorg dat over een half uur de zaak in orde is. Goed, chef. Met Winter spelen we nu de laatste ronde. Een vliegtuigongeluk. Oorzaak onbekend. En daarna reken ik met Irene. Nou, uh, huh? dat was geluk hebben. Hoe huh? bedoel je? Toen jij nog bezig was met die hele stad, toen uh, kwam zo met een rotgang naar de verkeersdorer rijden. O oh, ja? Nou, dat heeft een van zijn helpers ons gevolgd. Dat zat er natuurlijk in, of niet ja, zo? Ja, ja, ja. Maar voorlopig zullen ze ons niet te pakken krijgen hoor. Dan weet je, een lijnvlucht kost ze uren. En een chartervlucht? Met een vreemde piloot in hun kist durven ze echt niks. Neem dat dan van mij af. Nou, dat betekent dus dat ze ons voorlopig niks kunnen maken. Voorlopig? Ha, ha. Helemaal niks hoor. Zodra we in Amsterdam zijn, zitten we veilig. Ik, eh, ik heb nog wat oude vriendjes bij de politie. En ook de kennis van Hilde kruisen zullen zich wel met de bescherming bezighouden. Ja, je, je geeft die holbein dus aan mevrouw Kruisen? Ja, allicht. Zij heeft er toch immers recht op? Tom heeft er met zijn leven voor moeten betalen. Je neemt me niet kwalijk. Ja... Ja, een hoger prijs voor een paar vierkante centimeters beschilderd hout. Ja, ja, zo dus kun je het ook bekijken. Nou ja, het belangrijkste is dat die uh, lijst met de namen van de verzetstrijders vernietigd is. Ja, maar ik neem aan dat ons dat toch niet in tank afgenomen zou worden, hoor. Nog door Irene, nog door de opdrachtgevers van Tom Kruijsen. Nee, maar dat is een soort hun risico. Ja, ja. Wat, van de smerige wereld, hè? Zeg, chef. Ja? Uh, wie heeft nou eigenlijk dat uh, miniatuur? Hoe bedoel je dat? Nou, vanochtend, voordat je vertrok, heb jij Max en Irene een pakje gegeven. Was dat het miniatuur? <lacht> beetje is nou voor jou een vraag, hè? En voor mij een beetje. Ja, want toen jij in de lobby van het hotel stond... ...toen uh, liet je een pakje dat net even groot was in de brievenbus bij de, uh, bij, bij de balie glijden. <lacht> jou blijft niets verborgen, nee, hè? Nee, <lacht> nee, nee. Nee, want als ik me nou niet vergis, dan zit er ook nog een pakje dat net zo groot is. In je borstzak? Ja. Weet je dat betekent? Hè? Dat wij het risico met twee derde hebben verminderd. Oh. Ja, oh, ja. Want kijk, als eh, Max en Irene door Eriksson als handlangers gefouilleerd worden... ...en eh, ze vinden dan een pakje waar niks anders in zit dan een paar waardeloze stukjes karton... <laughs> ...hebben wij toch tijd gewonnen? Ja, maar, maar wat, wat gebeurt er dan met ze? Nou, gebeurt er met ze niks. Althans, voor zover ik het karakter van meneer Eriksson kan beoordelen... Hij moort alleen maar als het noodzakelijk is. Uh, hij misschien wel, maar ik zou niet graag hetzelfde willen zeggen van die Janos. Of van dat uh, lieve broertje, die ja, Igor. Ja, ja, dat zijn er eenmaal onbekende factoren die we voor lief zullen moeten nemen. Ah, oh, Maar maak je niet te veel zorgen, joh. Irene is uiterst competent. Ze is zich echt wel uh, bewust van haar verantwoordelijkheid ten aanzien van Max, hoor. Ja, was ik daar nou maar zo zeker van. Nou, kijk, het is er immers in het belang van de eigen veiligheid... ...dat ze Max zo veel mogelijk beschermt. Oké, okay, laten we het hopen. Pas, pas op! Ze vliegen Daar! waar, Ze schieten Ze Verrek je, ik zie je daar! Voud lag ja. ik ja, We zullen ze een lesje leren. Hou je vast! Daar! Ja. Recht omhoog! Ze proberen achter ons omhoog te komen! Ja! Dat zal ze niet lukken! Een allemaal met zijn looping, hou je vast! Oké! Okay. Nou, die knaap kan er anders ook wat van. Ja. Zijn we ze uh, kwijt? Nee, ze zitten maar bij... schuin boven ons. Waar? Daar! Oh ja, ik zie je ze! Dat is een Cessna! Waarschieten! Verband heb ik wil papus er zien te komen! Het lijkt wel of hij iedere beweging kent. Weet je, dat moet een oude hoor, niet zijn. Ja, dat moet Ja, Dat ja. er is Ericsson. Hij heeft een kuntje gelippe de loef af, hè? Haha, <laughs> meneer, maar die nee, maar ken ik ook nog wel een paar. Ken je ze dat zien? Ja. We zijn nou buiten hun schootsafstand. Maar ze halen ons snel in. Moet je luisteren. Op het moment dat ze ons op schootsafstand genaderd zijn, geef jij me een waarschuwing. Ja. En op dat moment neem ik gas terug. We duiken naar beneden. De rest zie je dan vanzelf wel. Nou, ik blijf hopen op een goede afloop. Pas op. Daar komen ze. Kijk uit, daar gaan we. Lager. Lager. Lager. Lager. Pas op, pas op die berg, man! Oh, god. Wat? Op het nippertje. Ja, ja. Dat is prima. Kijk eens. God nog aan toe. Ze zijn tegen die berg op ja, over. Nou, beter zijn dan wij. Dat schildert we een hartje. Maar daar gaat het er altijd tijd om. Dat hele graad een beetje verschil. Maar toch had ik je dat niet toegewenst, hè? Maar zij ons wel. Ja, dat zal dan wel. Haha. Nou, oh, geef mij maar Amsterdam. Daar houden we het dan maar op, hè? Yes. Blijft wel lang weg. Zou er iets met hem en die reine gebeurd zijn? Hoe mm, laat is het nu. Nou, de trein is pas een half uur geleden op het centraalstation aangekomen. Misschien kon je geen taxi krijgen. Nee. Meneer, Winter. Oh, Max! Max, wat ben ik blij je gezond en wel terug te zien, kerel. Maar, waar, waar, waar, waar is die reine? Haar koninklijke hoogheid vond het beter mij niet langer te begeleiden. Wat? O, hoe, hoe bedoelt u dat? Wat, wat is er gebeurd, kerel? Vertel, vertel op nou. Meneer, maar... huh? voordat ik u verslag doe van mijn wedervaren... Ja. Wees u zo goed mijn ontslag te aanvaarden. Dat zeg ik. Ik ben niet langer veilig om in dienst van een heer te zijn. Wat stel je dat toch te raaskallen? Bob, oh. geef <lacht> wat te drinken. Ja. Max, ga zitten en vertel. Wat okay. is er nou? Ik ben eigenlijk wel toe aan een alcoholische versnapering. Dank je. Uh, jij ook? Ja, geef mij de oprechtheid. Okay. Want ik heb zo het gevoel dat we in de komende ogenblikken enige schokken te doorstaan krijgen. Goed. Nou, kijk eens alsjeblieft. Uh. Uh, wat ziet er nou uit, man? Heb je soms een kater? Ja, alsjeblieft, eentje voor Max. Ja. Nee, nee, dat niet. Maar wel iets dat erop lijkt. Nou, uh, proost dan, hè? op de goede afloop. Ja. Maar er is geen goede afloop. Ik heb uw vertrouwen oh, beschaamd. Oh, Max, dat zal allemaal best meevallen. Drink nou eerst een drankje maar op. Proost. Op uw gezondheid. Gezondheid. Ah. Zo. Zo, en nou je verhaal. Wat is er nou gebeurd? Hè? Ja, iets vreselijks. Maar, maar laat ik bij het begin beginnen. Ja, doe maar. Wij zijn volgens uw instructies naar het station gegaan... en hebben daar nog plaatsen kunnen krijgen in de Wenen Amsterdam Express. Ja. Keurige plaatsen, als ik het zo zeggen mag. Een slaapcabine voor mevrouw en een couchette voor mezelf. Mm -hmm. Maar gedurende het daglicht deelden we hetzelfde compartiment. We hadden ons net geïnstalleerd toen de trein vertrok. Nou, het laatste rukje... Ik ben blij dat er niets op onze weg gekomen is. Ach, natuurlijk niet. Eriksson en mijn broer zullen zich wel tweemaal bedenken voordat ze iets proberen uit te halen. Bovendien, ze weten niet wie ze moeten volgen. Ja, dat zal wel waar zijn. Als ik me permitteer te zeggen. Maar ik zal pas gerust zijn als ik het pakje aan meneer Winter overhandigd heb. Het is een bijzonder grote verantwoordelijkheid. Ja, dat begrijp ik, Max. Maar kop op. Ik ben er ook altijd nog. Kom, ik heb zin in een drankje. Oh. Zal ik iets voor u halen? De restauratiewagen zal wel al open zijn. Nee hoor, nee, nee, nee. Ik zorg altijd zelf iets bij me te hebben. Zo, de onontbeerlijke hupfles En twee zilveren bekertjes. Oh, oh, mevrouw is bijzonder goed uitgerust. Mm -hmm. Dat zou je wel kunnen zeggen, ja. Alsjeblieft, Max. Als u het mij vergunt. Tuurlijk, vooruit. Op het slagen van onze onderneming. Proost. Op uw gezondheid. Dank je, Max. Mm, een voortreffelijke cognac. Ja, ja. Alleen het beste is goed genoeg voor ons. Drink nog wat. Met uw welnemen. En Max, wat ga je doen als je weer in Amsterdam bent? Ik, ik, ik zal... In mm. winter... De winter gaan... Wat, wat, wat zeg ik nou? Ik, ik zal voor meer Winter... Wat is er opeens met jou aan de hand? Ik, ik weet het niet. Max! Oh, zo slaap. Zo slaap. de oh. Max. Het spijt me, maar ik kan niet anders. Toen ik wakker werd, kwamen we net Amsterdam binnen... Mijn paspoort, treinkaartje en een witte envelop lagen netjes op de bank tegenover mij. In de envelop zat een brief, die aan u is gericht. Aan mij? Ik heb hem niet gelezen. O, oh, laat eens zien, laat eens zien. Alsjeblieft, meneer. Dank je <coughs> Lieve Axel. Sorry dat ik dit de goede max moest aandoen, maar het kan niet anders. De lijst met namen behoort ons toe... en de Holbein beschouw ik als een beloning voor twee jaar hard en gevaarlijk werk... Als wij elkaar onder andere omstandigheden hadden ontmoet, was het ons misschien beter vergaan. Nu moesten de dingen gaan zoals ze zijn gegaan. Veel liefst, je Irene. Zo, zo, zo. En dat is dan dat. Jammer alleen dat prinses aan merken zal dat er in het pakje alleen maar een paar waardeloze kartonnetjes zaten. Wat zegt u me? <laughs> En naar de lijst van namen zal ze wel een eeuwige dagen blijven zoeken, want die is al lang vernietigd. Oh, tis toch, de Holbein dan. De Holbein, hier, in mijn borstzakje, waar je <laughs> al de hele tijd zit. <laughs> en dat is dus dat. Ja. Meneer Winter, ja, ik hoop dat u mijn ontslag niet wilt aanvaarden. Op oh, heb geen enkele voorwaarde. ik denk er niet aan. <laughs> Dank u, meneer. En uh, als ik nog iets mag nou, vragen... Nou, dan maar. Ik hoop nooit meer naar Wenen te hoeven. <laughs> Waarom niet? Ik ben weg van Wenen. <laughs> U hebt geluisterd naar het vierde en laatste deel van Weg van Wenen, een hoorspel geschreven door Thomas Ulrich. De rolverdeling was als volgt. Axel Winter werd gespeeld door Jan Borkus, Bob Manser, Hans Veerman, Igor Toeghoff, Hans Karstenberg, Irene Toeghoff, Marijke Merkens, Eriksson, Paul van der Lek, Max Labes, Frans Somers en Janos werd gespeeld door Pieter Groenier. Technische Realisatie Ad van de Ven en Léon Dubois. Regie in handen van Hero Muller.